Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste vlucht met Nederlanders uit Israël is veilig geland. Gisteravond kwam een vliegtuig aan op Eindhoven Airport. Het voelt heel vreemd nog. Dus om nu zo snel terug te zijn, het voelt heel dubbel. Het voelt heel dubbel. Ja, de ene kant fijn om veilig te zijn, aan de andere kant, je wil liever niet weg, natuurlijk. Aan boord zaten bijna 200 passagiers, waaronder dit stel uit Apeldoorn. Zij vonden het best lastig om te vertrekken. Ja, dat, vind ik echt, dat vond ik echt moeilijk. Onze rijslides erachter laten. Um, met alle spanning van alle mensen die daar vechten. Um, ja, dat vind ik echt moeilijk. Ja. De vlucht had gisteravond behoorlijk wat vertraging. Er kon niet worden geland, omdat het vliegveld van Tel Aviv onder vuur lag. Vandaag gaat er nog een Nederlands vliegtuig die kant op om mensen op te pikken. In Zutphen is iemand omgekomen bij een steekpartij. Een ander is naar het ziekenhuis gebracht. Diegene is aangehouden. Het ging volgens de politie waarschijnlijk mis bij een ruzie. En de Champions League-wedstrijden tussen Feyenoord en Lazio Roma... worden allebei zonder uitpubliek gespeeld. Eerder zeiden de Italianen al dat er geen fans uit Rotterdam welkom waren in Rome. En nu heeft Feyenoord hetzelfde besloten. De problemen tussen de clubs begonnen in 2015... toen Feyenoord supporters tekeer gingen in Rome en van alles vernielden. In Vlissingen werd gisteren met een festival een poging gedaan... om het personeelstekort in de zorg op te lossen. Een festival zonder dj's, dixies en drankjes... maar eentje waar je in gesprek kon met allerlei zorginstellingen. Laurens was er ook. Hij besloot onlangs om verpleegkundig te worden. En terwijl hij eerst hele andere toekomstplannen had. Mijn broer is verpleegkundige... Dus eigenlijk heeft hij mij een beetje op dit idee gebracht. Ik heb hem zelf het eerste kennen. Dus dat was eigenlijk een beetje de reden dat ik in de vis zat. Maar hij heeft mij een beetje op dit spoor gezet. Ja, van de visserij naar de zorg dus. Laurens heeft er inmiddels een stage op zitten. En dat is hem meer dan goed bevallen. Terug naar de vis gaat hij dus niet. En het weer nog grijs. En vooral in het midden en zuiden veel regen. In het noorden is het vaker droog. En vanmiddag kan de zon daar ook doorbreken. Het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio rijdt het langzaam over de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Vinkenveen. 5 minuutjes en 10 minuutjes vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Pummerend Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Sat by the river and it made me complete. A oh, simple thing. Where have you gone? I'm getting old and I need something to. Hij had flair. Er waren een, de tukose was een En alle is En die Mode banken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt Er war ein Mann der Frauen, und Frau in seinen Punk Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Pferd Er war ein, der zu war ein Rocky Dol Und alle suchten, auf Captain Rock In your life You feel the earth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 En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Eindhoven is gisteravond een vliegtuig geland... met de eerste Nederlandse evacuees uit Israël. Ze wilden weg vanwege de oorlog met Hamas. Aan boord waren bijna 200 mensen. Vandaag gaat er nog een vlucht. In Zutphen is gisteravond iemand doodgestoken. De verdachte raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht... en daarna aangehouden. De aanleiding voor het steekincident is nog niet bekend... En in de Verenigde Staten is de op één na grootste jackpot ooit gevallen. Het gaat om 1,7 miljard dollar. Het winnende lot is verkocht aan iemand in Californië. Het weer bewolkt, op veel plaatsen regen, later vandaag in het noorden wat droger en af en toe zon. Het wordt ongeveer 16 graden. And